Thank mm -hmm. you. erbij. Maar, maar je hebt een, een nieuw speeltje. Ja. ja. Maar, maar je zegt niks. Je, je hebt een nieuw speeltje. Ja het is een gaitone uh, sluit uh, gitaartje. Een, een, een sluit gitaartje. is eigenlijk alleen maar een hele dikke hals meer plank. Het is een plank eigenlijk inderdaad is een hele lelijke plank eigenlijk als je het gewoon echt serieus bekijkt. Ah, dat ding klinkt echt mega goed. Ben je op tijd vorige week? Ja. Dat is een plank met gevoel. Ja. <laughs> en, uh, je, je kan er hetzelfde mee als op een gitaar, maar dan anders. Mm -hmm. Want ja, er zitten wel streepjes op, maar het zijn geen fretten. Nee fretten zijn, uh, de streepjes zijn meer ter oriëntatie. Mm -hmm. Je kan ook zien welk uh, derde akkoord Als jij nog akkoord. iemand trouwens kent uh, die Fred heet, of, of guus uh, er is op het ogenblik een actie vanuit uh, de Hogeschool der Kunsten, mm -hmm. en uh, dat is de actie uh, Fred en guus, en ze proberen dus zoveel mogelijk uh, fretten en, uh, en guusen oh, bij elkaar te krijgen. Ik zag het wel namelijk, maar uh, ik heet geen Fred en ook geen Frus. Nee. Ook niet een beetje. Een get. Jij Frus. heet Floris. En ja. that's it. Ja. Je hebt het niet getroffen. Maar het is wel met een F. Dat, dus ik zou zeggen, probeer het. Want het, het schijnt een hele geweldige bijeenkomst te worden. Maar jij bent wel lid daarvan. Ja, je, je, je je kan alleen maar verzocht worden om daarbij te komen. Je kan daar niet lid van worden. Oh, okay. uh, en uh, je moet uh, opgegeven zijn door iemand anders... Uh, die, die ook, zij kennen. Die ook Fret of Guzen heet. En, en ik ken ze nu. dus Ik, ik, ik zoek dus nu Fred en, en Guzen. <laughs> en ik heb er nu één gevonden. En die is toevallig op de chat. En dat is heel vervelend, maar op de chat kan je dat niet zien. En, en toch zie ik er één op de chat. En ik denk... misschien... ...dat het toch wel leuk is om, om die ook op te geven voor het project Fred en Guus. Aangezien Fred en Guus, eh, die het organiseren, dat zijn twee dames. Ja, dat denk ik al. Dat had je al door, dat ja. zijn twee dames. Het en, en, dame. Nee, het zijn twee dames. En je verwacht <lacht> ook nooit dat ze Fred en Guus heten. En het is ook leuk als ze dan opbellen naar iemand... ...dan denk je dus van, nou, dus is de secretaresse van iets wat Fred en Guus heet... En, uh, maar het zijn dus Fred en Guus zelf. Dus als je trus heet, moet je buiten blijven. Dus ik, ik zie nu iemand op de chat. Ik en ik, ik ga die ook even opgeven voor het evenement uh, Fred en Guus. Zullen wij alles uh, op Facebook alle ivo's in Flore staan. verzoeken? Ja, is, je kan eindeloos proberen. Maar, maar, maar ivo's zijn er genoeg. Maar op stelte heeft zijn persoonlijke account heeft hij geblokkeerd... ...vanwege dat hij steeds op de verkeerde knopjes drukt. <laughs> Ja, ik, dat rapporteer, rapporteer als ik, spam. ik heb nog nooit zoveel half blote dames en zo voorbij zien schuiven. Dan was Ivo weer. Ja, de hele boel is gelijk op stelte. De van weer. Nou, ik hoor het alweer. Nou, als je zo had blijven zitten, had ik het even in beeld kunnen brengen... ...dat je inderdaad Ivo op stelte bent. Ja, ja een soort van wel, ja. Een soort van uh, dat wel. Ik ga even kijken of het te zien is. Nee, het is lekker donker, dus het... Dus ik, ik doe mijn best. En Be mensen Be met een Be heel Be goed Be beeld. Be beetje schimmig. Beetje schimmig. Nou, oké. Het is schimmig genoeg weer. He. Er is dus geen beeld, maar je, je kan het wel zien. Dus uh, dat is op zich ook wel weer mooi. Ik, uh, ik moet even zien hoe ik dat beeld nou weer naar mij krijg. Dat is ook nog best wel een hele toestand. Heb ik nou een hoofd? Nee. Ik heb nu een hoofd. Uh, waar is, oh, hier is mijn hoofd. Hallo. Nou, ik, ik heb ook even gezwaaid. En uh, het is een, een liedje van Doe maar, totaal geen relativeringsvermogen. Wat aardig toch weer, moet ik gaan zingen. Ik vind het op zich best wel grappig. Spiegelgie was basis voor, uh, van Ridder Radio. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land? Nou, aan mij kunnen jullie zien dat ik dat zeker niet ben. Dus... Dat is op zich een mazzeltje voor jullie. Kijk nou eens eventjes. Eerst naar mij. En, en dan naar jezelf in de spiegel. Dan, dan zul je zien wie de wind. En dat is altijd jij. Of is dat wat anders dan spiegelogie? Nee, dat is ook spiegelogie. Maar dan anders. Een programma met een extreem lage instapwaarde. Dit is een... ...ongelooflijk lage instappen. Je, je kan niet zo instappen... ...het maakt eigenlijk helemaal niet uit... Uh, ...waar je vandaan komt... ...uit welk milieu... ...of je, of je blank bent, groen, of zwart... Uh, ...homo, uh, lesbo... ...wat kun je allemaal niet meer zijn... ...hetero... Uh, ...heterofiele trouwens, moet je voor oppassen. Oh ja. ja, alles waar fil achter staat... ...heb ik begrepen, Dat is uh, niet meer goed. Uh. Filatelisten. Filatelisten vind ik dus helemaal eng. Mm. Toch? Ja, het klinkt, het klinkt een beetje met rillingen. Het klinkt ook als listig. Ja, ja. Ik kan beter iets hebben met loog, dan weet je, in ieder geval, uh, toch? Ja, ik... ik, ik, ik. Waar je naartoe bent. Mm -hmm. Ja, ik, ik weet niet waar je naartoe gaat, maar, maar vertel. S spiegelloog? Uh, spiegelloog. Het klinkt me een beetje als een slap eitje. Ja, ja, ja. Pure Puur reflectie, <laughs> Maar, ik ben wel eens een keer op de kermis geweest, en daar hadden ze dus een gebouw, en het stond helemaal vol met, met spiegels. En die spiegels die logen allemaal. Ja, daar zijn ze echt sterren. En dan schrik je als je echt langs een echte, echte spiegel loopt. Ja, want dan blijk je ineens gewoon toch nog jezelf te zijn. Ja, hè? En helemaal niet jezelf kwijtgeraakt. En dat is dus het leuke. Soms hebben we het gevoel dat we onszelf niet meer helemaal helder zien. Dat we onszelf niet meer helemaal in de hand hebben. Dat we onszelf misschien wel helemaal niet meer herkennen. Dat we onszelf niet meer begrijpen. Maar als je die ene echte spiegel tegenkomt. waarin jij, jij bent. dan zou ik al die andere spiegels gewoon ook bewaren. Want dan snap je de lol er pas van. En dit is een hele zware moeilijke les. Voor sommige mensen op de chat misschien niet. Maar denk er nog maar eens over na. En het leuke van dit programma is. Je kan het naluisteren. Ik ga het nu niet meer herhalen. A, ah, nog één keer. Nee, ik, nee ah. doe ik niet. Doe ik niet. Nee, doe ik gewoon niet. In een iets gewijzigde vorm. Anders dan. Nee, gewoon niet. Oh, oké. Okay. Uh, jammer. Dan stop ik nu met zeuren. Stop maar met zeuren. Dat vind ik op zich ook een, een hele goede titel voor een song. Ja, er wordt even nagedacht. Dit is het moment voor rust. Als je geen rust kan gebruiken, dan is het er toch. En als je het juist nodig hebt, kun je het nergens vinden. Rust. Jurgen nog maar hè? Kijk, nou, dit is in ieder geval. Uh, ik, ik, ik merk al dat er allerlei interessante dingen op de chat gebeuren. Daarom heb ik de chat hier niet uh, eventjes in het groot neergezet, zodat uh, de heren muzikanten gelukkig zichzelf kunnen blijven. Want uh, het, het, het is echt geweldig, dames en heren. Dit is echt. Het is bijna de moeite waard om het gewoon uh, ja, voor te gaan lezen. Want het is eigenlijk zo dat uh, gewoon. En niemand hier heeft een hekel aan iemand anders, maar we kunnen het elkaar wel allemaal heel moeilijk maken. Nou, ik heb een paar mogelijkheden wat we nu kunnen gaan doen. We kunnen met z'n allen nu eventjes op Skype gaan en dan kunnen jullie elkaar allemaal even helemaal live verrotschelden. Dat lijkt me geweldig. En ik, ik, ik ga er niks aan doen, dus ik, ik, ik wil eigenlijk wel eh, ja, een, een intermediair zijn of zoiets. Of eh, ertussenin gaan. Nee, ik ga me er niet mee bemoeien. Maar ik, ik wil het wel even allemaal aan elkaar koppelen. Het, het lijkt me gewoon leuk, want dat mist radio al een paar jaar. Is dat gewoon mensen elkaar gewoon op de radio gewoon eventjes helemaal de waarheid zeggen. En dat is het leuke van de waarheid. Je hebt alleen maar je eigen waarheid. Daar heeft de ander dus niets aan. Daar kan de ander dus niets mee. Dus kom op. En gooi je eigen waarheid eens over je schouders heen. En zie dat die ander ook alleen maar zijn eigen of haar eigen waarheid heeft. En die waarheid, die is zo dun als lucht. Voem, voem. Voel je hem waaien? Voel je hem vliegen? Ik wil nog even sorry zeggen namens iedereen die op de chat zit Dus als je denkt dat je sorry moet zeggen Maar je durft het niet Ik zeg sorry namens jou Wie er dan ook sorry moet zeggen Ik zeg sorry namens iedereen Ik kan er ook niks aan doen Sorry hoor Nee, nee, me niet kwalijk Nou, uh, geweldig hoor. Uh, kijk, uh, uh, Jaap is er nu ook en die, die, die is vast wel geïnteresseerd in, in die plank en ook Jaap, uh, zoals iedereen, moet het op een oude plank leren en we wilden daar graag zometeen nog wat van genieten en het liefst met z'n allen. Of we nou... Uh, holy Bee zijn... Of, of wat anders... Het maakt mij allemaal helemaal niet meer uit vanavond... Uh, we zijn allemaal zo gek als een deur... En laten we er eens een keertje trots op zijn... Want het is al zo moeilijk... Voor ons soort mensen... Men, mensen waar eigenlijk... Een steekje mee los is... En wie denkt dat niet van zichzelf? Denk dat nooit over een ander... Denk dat altijd... Alleen maar van jezelf... En bij mij zit er wel meer als één steekje los. En één van die steekjes is... dat ik eigenlijk gewoon iedereen aardig vind. Ik, ik kan er helemaal niets anders van maken. Ik, ik, ik, ik hou van iedereen. Echt waar. En ik hoop ook dat de Zem nog zit te luisteren. Want ik hou ook van jou. En je bent een beetje onbehouden en onbeholpen net zoals ik. Je, je, je lijkt eigenlijk best wel op ons allemaal. En, en ik denk dat het leuk is als we dat eens een keertje van jou konden zien. Want ik, ik geniet eigenlijk altijd van mensen. Het, het maakt me niet uit. Ik, ik, ik ken mensen die hebben me een duizend keer in de steek gelaten. En ook de duizend en eerste maal zal ik ze altijd vertrouwen. Ik zal altijd op ze blijven bouwen. Ik heb wel meer dan Twee steekjes los, merk ik nu. Hebben jullie dat ook? Als je zo naar jezelf kijkt, dat je denkt van, nou, hier is het misschien wel helemaal niet in orde, en, en, en, en daar zou het wel beter kunnen, misschien moet ik daaraan werken. Nou, ik, ik zal je een hele goede tip geven. Daaraan werken is heel makkelijk. Denk nog eens eventjes na wat ik net zei. Ik, ik zei net, dat je alleen maar van jezelf mag denken dat je een steekje los hebt. En dat is heel normaal. Daarvoor zijn wij mensen. Ja, alle andere dieren in het dierenrijk denken van zichzelf dat ze de beste zijn. Of de angstigste, of wat dan ook. En wij zijn helemaal nobody. En dat is lekker, joh. Is that minor screen? Why now. Zijn er nog geile mensen in de zaal? Geweldig.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 Ik eh, probeer nog eventjes eh, iedereen uit te leggen dat dit eigenlijk best wel een leuk programma is en voor, voor het geval dat je het niet gehoord hebt, je kan het nog naluisteren. Dus het was best wel een geweldig programma. Er werden ook geweldige dingen ingezegd. En Floris en, en Ivo gaan zo meteen ook nog wat geweldige dingen zeggen. Dus het, het wordt echt een hele geweldige avond. En het leuke is eigenlijk... Dat op deze avond... Het is Ridder Radio. Je, je, je mag... Eigenlijk... Van geluk spreken... Dat we elkaar gevonden hebben. Hè? Want... Zomaar eh, eh, zonder Ridder radio. hadden we elkaar waarschijnlijk niet eens allemaal gekend. En dat, dat, dat maakt Ridder radio juist zo bijzonder. En, en, en wat het ook bijzonder maakt is, is, is dat je hier eigenlijk alles kan en mag. Maar, maar je moet wel een beetje rekening houden met andere mensen. En, en dat is heel gek. Maar... Als, als mensen bijvoorbeeld eh, vragen eh, om eh, een soort respect... dan heb ik daar nooit respect voor. En als, als mensen vragen om dat, dat je gewoon maar daar en daar rekening eh, mee moet houden... heb ik altijd de neiging om die paar ballonnetjes ook nog door te prikken. Maar eh, eh, het is wel zo dat mijn normen misschien niet jouw normen zijn... En, eh, en dat kan verschillen per mens. Dat ligt, ligt eraan bijvoorbeeld hoe je opgevoed bent. Nou, ik, ik ben bijvoorbeeld opgevoed eh, tussen hippies en allerlei vaag volk. En, en, en daar zie je dus al wat daar dan allemaal mis kan gaan. En, en toch heb ik ook geleerd om. Op een gegeven moment rekening te houden met andere mensen. En niet zozeer dus dat ik luister naar andere mensen als ze zeggen, nou, dit is, dit is mij overkomen en wil je daar alsjeblieft rekening mee houden? Want dan denk ik van, sorry, maar zo zit ik niet in elkaar. Maar op het moment dat ik Ergens een grens overstap En een grens is bijvoorbeeld te, te zeggen tegen Floris dat hij een klootzak is. Nou, nou kan ik dat gelukkig tegen Floris zeggen. Want het is een goede vriend. En die lacht gewoon en die zegt klootzak terug. En, en daarna zijn we alle twee gelukkig. Want ja, we hoeven de hele week tegen niemand anders meer klootzak te zeggen. Wij kennen elkaar en wij kunnen dat tegen elkaar zeggen. Maar als je elkaar niet kent... Dan moet je dat soort dingen nooit tegen elkaar zeggen. Je, je, je, je kan bijvoorbeeld wel zeggen... Uh, ...lieveling tegen mensen die je niet kent. Je, je kan zeggen schatje ja, tegen dat mensen dat die je niet kent. En, en er zijn ook momenten dat als je zegt... ...nou schatje, als die een hele vervelende heavy opmerking maakt... ...en jij hebt tienduizend keer meer spierballen... ...en je zegt dan... Hé hey schatje, kan dat ook weer heel beledigend overkomen. Dus je moet op allerlei manieren rekening houden met jezelf en die ander. Want je moet aan de ene kant zien hoe jij eruit ziet. Nou daar hebben wij dus iets voor uitgevonden. Dat heet een spiegel. Daar gaan wij nu eens allemaal in kijken. En bedenken allemaal, goh wat ben je lelijk. Kijk nou eens in de spiegel. En denk eens even bij jezelf. Goh, wat ben je lelijk. En, en, en daarna kijk je gewoon eens eventjes naar je beeldscherm. En dus niet meer naar je spiegel. Ik hoop dat je niet zo'n reflecterend beeldscherm hebt. Dat je jezelf nu nog moet zien. Want je hebt net tegen jezelf gezegd. Goh, wat ben ik lelijk. Maar het leuke is namelijk. Als je dan al die andere mensen op de chat ziet. Maar ook buiten op straat. Dan denk je van goh. Ik, ik mag er best wel wezen als je, als je eens naar die andere mensen kijkt Die hebben vast nog niet In mijn spiegel gekeken Nee, dat is homo-erotisch ook nog Het <lacht> <lacht> is, is heel pijnlijk, dit is, dat is stilte, dat kan niet Dat is mooi is dus heel pijnlijk. Ja, maar het is wel weer de radio. Dus juist, juist mooi want iedereen kijkt nu in zijn beeld spiegel. Ja, ik zit ook al een beetje. Ja, <laughs> Ik ben blij dat het opgehouden is. Heerlijk. Echt heerlijk. Gelootzak. Precies, dankjewel. Ja. Ik vind, dit, dit, dit voelt als een warme douche. Ja. Oh jee, oh jee, daar gaan we weer. Het niveau daalt. Het was even drie minuten onconflictueus. Het, het is onconflictueus on was on dit vernieuwing. En Floris, heb jij ook nog een moeilijk woord voor vanavond? Hoofdpijn. Hoofdpijn. Mm -hmm. en, en heb je dat? Een beetje, ja. En uh, wat gaan we daaraan doen? Ehm, uh, gewoon uitzitten. Uitzitten. Mm -hmm. Niet eventjes een beetje headbengen of, of een beetje op die oude plank. Nee, probeer die spier die tegen je aan het knellen is in mijn nek om hem lekker vaster te zetten, weet je. Oké, okay, dat, dat, is, dat is ook leuk. Nee, maar, maar, maar leg even uit aan de mensen hoe je dit dus kan doen. Stel je voor, je hebt maar een beetje hoofdpijn. Hoe, hoe, hoe kun je daar nou meer van maken? Dat kan eigenlijk niet, hè? Het gaat dan vanzelf, zeg maar. Nou, maar het, kan, het kan helemaal minder worden. Het, het geinige is eigenlijk, en het rare ook eigenlijk, ik, ik heb nooit hoofdpijn. Is, is er dan wat met mij mis? Nou, uh, heb je wel een ik? Ik, ik, Want ik... Als die er niet is, dan, dan heeft er niet een ik die pijn is. Dan is er alleen maar... Dan, nee, nee, toch? <laughs> ja, nou... Het, Misschien mis dat wel. Het, het gaat wel het, diep. Het, het hoofd zit er. Het hoofd zit er. Er is vast ooit wel eens pijn. Uh, ja, dat maar dat duurt bij wel... mij heel lang voordat dat doorkomt. Er moet wel iemand Dus ik, inderdaad, uh, ik, ik snap je vraag nu ook. Oh. Ik, ik moet dus eigenlijk meer op zoek naar mijn eigen ik. Ja. ja, ja. Nou, en, dat... Er moet wel iets zijn dat ervaart. Um, nou, dat wel ik, wel ik ervaar dus duidelijk. wel. Dus er is een ik, want in die zin stond hij al aan het begin... Ja. Dus, dus daar is ik in ieder geval zeker. Ja. Aan het begin van die zin. En eigenlijk is dat het gekke. Er staat altijd ik aan het begin van welke zin dan ook. Welke zin dan ook. En er is dus eigenlijk helemaal geen zin of hij begint of zij begint met ik. Denk daar maar eens over na. Ik, uh, oh. Shit. Ja, nee. Shit. Kom op, af. Denk daar maar eens over na. Oké. Okay. Dus dat begint dus eigenlijk met ik. Die kun je dan niet horen. Dat is de zogenaamde zachte, stille ik. Die, die zich ergens nog verstopt heeft... ...in jouw nog ongecultiveerde lichaam. Stel je voor dat ik in een of andere vage pias was... ...en ik zou met dit verhaal beginnen. Dan zou ik op een gegeven moment kunnen zeggen... De wereld is zo mooi en hij is speciaal geschapen voor degenen die dit nu horen. En dan voelt iedereen zich al beter en het slaat echt helemaal nergens op. <tieden> Ik moet even lachen hoor, sorry. <laughs> Dat ga ik nou niet herhalen. Ik ben, ik ben bereid dat je de chat niet kan lezen. Het ja. klinkt heel gemeen, maar vanavond is het toch wel echt, echt leuk. Want daardoor hebben we het gewoon niet over de chat. Ja, jij wel. Nee, hebben, jij ik, dat het is, over, is het leuke. Ik heb het over allemaal andere dingen. Ja, lezen. precies. En, ja. en dat maakt het extra interessant. Het is alleen heel jammer dat, dat Herman nu stopt. En, en, en we willen eigenlijk... Eh, zometeen ook nog overschakelen naar Herman. Uh, toch? Ah, Herman moet. Zie je, Herman moet. Herman moet. We, we kunnen niet zonder Herman. Herman, Herman, ja. Herman, Herman, Herman. Herman. Zie je wel? Uh, Misschien heb je nog iets op die, die plank voor Herman. Misschien. Dat kan, dat hoef je niet. Ja, zie je dan? Luistert hij wel, maar dat bedoel ik. ik je, je, stel je voor dat je iets op de plank hebt liggen, Floris. Jeetje, uh, oh. dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar ik, ik, het, is het nadeel van woorden is dat ze ook heel vaak ook nog iets anders betekenen. En dat, dat wilde ik nog even zeggen. Ik heb wel, we hebben wel iets leuks voor de op de plank. We oh. nog wat op de plank? Uh -huh. Oké, okay. nou, we, we, we gaan er even helemaal voor zitten. Ik, ik hoop dat jullie je surf bikinis en je surfzwembroeken aan hebben. Want eh, daar komt iets voor op de plank. de chat niet verwarren met het programma want je kan het terugluisteren het is echt, het gaat ergens over het is namelijk een herhaling en het staat dus allemaal, altijd al op papier en luister het gewoon nog een keertje na dan, dan, dan zal je horen dat het niveau van het programma eigenlijk best wel hoog is vanavond en misschien komt dat door de chat het heeft niks met elkaar. MUZIEK steeds een uh, soort van soepeler en, en toch heb ik af en toe het idee dat jullie van elkaar niet weten wat jullie aan het doen zijn ik weet het van mezelf niet eens Kijk, nou dat, dat vind ik op zich uh, net hadden we het over het ik ja. het is een programma wat de diepte ingaat vanavond en ik hoop dat Herman het nog kan volgen toch Herman anders halen we Daan erbij die, die legt dat eventjes gewoon feilloos simpel uit maar eerst laten we even Ivo aan het woord ...ik is in ieder geval niet een drieletterige afkorting. dan gaat het echt aan voorbij. Het, het gaat voorbij aan een drieletterige afkorting. Dus het is geen... God. ...A, B, N... ...is dat een afkorting? Ja, dat is een afkorting. Van gouden lieve. Ja. En dat was een non... ...gekke onbezondere... ...die was niet dus... Iets. ...of spreek ik nou te veel buitenlandse woorden in één zin... USB-CAO. Nou, dat vind ik op zich een heel mooi woord. USB-CAO. Dat zou er eens moeten komen. Dat gewoon mensen eens weten hoe ongelooflijk druk de gemiddelde USB-ingang, maar ook uitgang het heeft. DLA. Dat vind ik ook ongelooflijk. Dat vind ik mogelijk. Eigenlijk dat je daar nu over begint. De DLA. Weet je wat de DLA is? Nee, daarom vind ik het ook mogelijk dat je erover begint. Dus de... Een drieletterige afkorting. Oké, okay, dat is inderdaad een ongelooflijk mooie afkorting. En het is dus inderdaad, ik tel ze even, één, twee, het is inderdaad met drie letters. Niet van toepassing. Uh, NVT. Uh, niet voltooide tijd, zou ik denken. Zo we de tijd, uh... nee de tijd laten we niet voltooien. Nee. Weet je, de Indianen, die, die zaten altijd wel voltooien. Ja, ja. Is echt, nee, maar dat is echt... Uh, dat, is, dat, dat vergeten de meeste mensen. Maar, maar je, je had dus mensen, die waren geen Indianen, woonden niet in India. Uh, nou, dat is een heel lang verhaal. Dat, uh, doe maar wat je doen wil. Ik, uh, ik, ik bemoei me niet meer mee. De muziek is mooier als het geluid, zeg ik altijd maar. Voltooien. Nou, heel mooi. Ongelooflijk. Voltooid. Vol Dankjewel. U, u bent een dichter naar mijn hart. Ja. Kom maar op met die smart. Nou. Kom maar op. Gezellig, geweldig, geweldig. Ga even de vrijheid. Oh jee, nee, geen green-green-grass of home hè? Nee, nee, nee, dat, dat, dat, dat zit er, uh, ja. En, uh, is Lin dat? Uh? Nou, dat, uh, Lin. Uh, Lin. <laughs> Linnetje. Lieve Lin. Hallo, zusje. Hé. Hey. Ben je er al? Ik, ik zit op je te wachten en... Floris wil wat voor jou. Spelen en, en zingen, maar we zitten nu nog eventjes in de warme gloed van de eerste echte warme dag. Buiten mijn voordeur. En, en ook niet in een hemdje. Ik ben een tamelijk mannetje Buiten de deur. En dus, als ik denk aan de zomer, denk ik aan... Hoe kan ik dat nou zeggen? Dit is een heel net programma en het is nog net voor twaalf. Dus ik zeg het maar niet. Droom met mij mee. Het maakt me niet uit wat je ziet. Als, als jij droomt van mooie jongens in sportbroekjes en in strakke hemdjes. Mijn zegen heb je, zei de paus. Zou De paus zei dat niet Waarom zou de paus dat nou niet zeggen Dat is toch raar Preekte Zijn voorganger uh, Jezus niet Liefde Liefde voor alle mensen Zoveel liefde Dat je je desnoods Aan het kruis laat staan Spijt, Nou Ik krijg tranen in mijn ogen uh, aan, aan het kruis laten spijkeren, omdat je gewoon zoveel van mensen houdt. En dus zal je ze niks verwijten, ze hoogstens wat uit willen leggen. Met mijn pet niet bij. Zover her zou ik nooit gaan. En, en toch sommige dagen. Dan, dan lijkt het er bijna op dat ik zover her zou gaan. En ik hoop dat het nooit zover komt, maar. Misschien weet ik mijn grenzen niet. Grenzen kunnen soms heel verraderlijk zijn. Soms zie je ze en soms zie je ze niet. Grenzen zijn onnodig. Ah, ja. Oké. Okay. Nu is het tijd om uh, eventjes... Uh, ik, ik hoop dat ik op het goede moment zei... Dit is Ridder Radio. Want dan, dan waren we in stereo misschien wel Ridder Radio. En dat, dat zou zo leuk zijn. wordt gebeld, toch niet? Uh, ja, er wordt de hele tijd gebeld. Maar op de een of andere manier... Uh, uh, is het zo dat er gebeld wordt... Tijdens een muziekje waarvan ik denk... Nou... Dat is toch de moeite waard om naar te luisteren. En dan denk ik van ja, ik kan wel opnemen. Maar als ik hier opneem, dan zit je direct in de uitzending. En dan wordt en, opgenomen toch? En, en het zou ook ontzettend je, je wordt sowieso direct opgenomen. Als je belt, dat is wel erg belangrijk inderdaad om te weten. Dan word je dus direct opgenomen. En... Eh, dat is voor sommige mensen misschien helemaal niet zo leuk. Want dan kun je een tijd niet doen waar jij precies zin in hebt. Dan zit je daar maar in zo'n kamertje. Ja, je hebt nog wel een gemeenschappelijke ruimte met een tv. Waar altijd mensen naar willen kijken. En die houden niet van de programma's waar jij van houdt. En, en, en, en, en, en dat is dus helemaal niet leuk. Dus... Als je belt, uh, hou er dan rekening mee dat je opgenomen wordt. En als je midden in de muziek belt, uh, dan ben je helaas verplicht om mee te zingen of mee te spelen. Dus uh, als je meezingt of meespeelt, speelt... Het volgende liedje is een Turks liedje. Dan, dan is het helemaal leuk. Oh, oh er zijn uh, toevallig... Uh, uh, ja, nou, sorry, er is in ieder geval een, een iemand... Een uh... Turkse slager... <tied> Doerhoen of zoiets. Doerhoen? Nee, dat, Doerhoen, dat is, Doe is iets met slag. brood. Ah, ja, dat is het. Dat is iets met brood. En dan, dan kun je dus nog op een gegeven moment. Nou, kijk, dit is dus wel leuk, mensen. Ik, ik weet niet of jullie nu in beeld hebben. Ik, ik wil het even in beeld. K kan je die lange dingen even in beeld laten zien? Kijk, dit hier. Dit, dit, dit. <coughs> Laat me slagen iets, iets meer in beeld. Ja, precies. Dit hier, dat zou dus niet mogen op, op de wdr stream Dat is dus mijn probleem eigenlijk. Uh, op de wdr stream kun je niet laten zien dat mensen... Uh, uh, uh, maar daar zitten we nu toch niet op? Nee, dus uh, daarom kunnen we het nu ook laten zien. Ik voel dat zoiets als vrijheid of zo, ik weet niet. Dit is een soort vrijheid. Dat je gewoon denkt van nou, er is toch wel een verschil tussen de ene en de andere. En op, op de wdr stream uh, da daar kun je dit dus niet laten zien Want dan uh, laat je zien Dat je iets doet Wat misschien wel eventueel uh, In het ergste geval illegaal zou kunnen zijn In de Verenigde Staten oh, ja. En uh, Dat is wel een beetje een rare regel oh, Daar houden ze van hè? Daar, daar, daar houden ze ontzettend van, van. Dat gewoon <kwijnt> Stel je voor er komt een Amerikaan Bij jou aan de deur En die zegt ik, ik wil van jou uh, Tien hennepzaadjes nou, in Nederland mag je hennepzaadjes hebben. En die kun je ook gewoon kopen. Dat is helemaal geen probleem. Je hebt hier winkels, daar hebben ze echt potten zitten. Het voor. zit gewoon door het kippenvoer. Met, met, het zit ook in het kippenvoer. Maar in ieder geval hennepzaadjes. En je geeft tien hennepzaadjes aan een Amerikaan. Die Amerikaan gaat daarmee het vliegtuig in. Wordt in Amerika aangehouden. En heeft die tien hennepzaadjes. geef daarna uh, jouw naam en jouw adres... En, en daarna word jij uitgeleverd naar de Verenigde Staten, omdat jij vermoedelijk wel tien cannabisplanten, want zij rekenen daar zaadjes als planten, mm -hmm. ja ja, en geleverd hebt in de Verenigde Staten. Dus en, en, en daarvoor kun jij in Nederland uitgewezen worden. Dus het, het is wel heel gek, wonen wij nu in Nederland of wonen wij in Amerika? Dus als je heel erg slim bent, ben je, zorg je dat je in Amerika gaat wonen... dat je de wetgever wordt... Mm -hmm. en dat je dan aandelen neemt in het gevangenis. Hé, hey, wacht even. Dit zijn gouden plannen. Zullen we emigreren? Ja. Wat een gouden idee, man. Floris, president. Ja, maar ik hoef niet rijk te worden. Of zo. Ben, jij hebt al dat Lincoln-baardje en zo. Dat is, of had hij geen baard? Ja, die had wel een baard. Die had wel een baard. Nou, Floris... Misschien moet je het hier en daar nog wat bijborduren, maar... Dan moet je ook wel op een stoel zitten zoals Bafomet. Met? Bafo dat dus nou maar, ik, doe alles ik, ik wou net zeggen... Jullie <laughs> zijn brain, okay. nee, het brains, no, okay, toch? Oké, nee, nee, oké, gewoon. Zoiets. Wat was dat ook alweer? zo. Ja. Met je iets in je hand. Nou, dat is... Nee. <laughs> <laughs> nou, dat is op zich... O, op zich, heb je dat de laatste tijd nog wel eens gegeten, saroma? Wij doen dat, weleens, ja. dat is echt wel eens, ja. Want dat is jullie stam, hè? Dat is jullie tribe, hè? Ja, als er drie dagen bij komen. Jullie zijn geen Sinti, maar saroma. Maar wij zijn saroma's, ja. Oké. Okay. Instant muziek. Instant zigeunenmuziek. Ja, dat makkelijk in het gehoor ligt, zeg maar. Dat moet sowieso makkelijk in het gehoor liggen. In de sprintje. Uh, nou... In sommige gevallen wel twee. Ja. Ik, ik ben bang dat ik de deur open moet doen. Je komt er op de motor. Dan. Om, omdat er een een of andere uh, waarschijnlijk een een mag ik discrimineren? Ja. Oké, okay, er staat een, een al... hindoe staan voor nou, de deur. Dan kan je hem gewoon negeren? Nee, uh, een hindoe staan die moet toch blijven oh. staan. Ja, gewoon negeren. Uh, negeren. ik bedoel negeren. Alle stoelen zijn bezet. Kijk ja. maar. Ja, ja, ja. Dus. Hij doet er wel lang over. Hey, uh, kom eens even naar erbij. Ik, het is tijd voor. Het is tijd voor een racistisch grapje. Ja. Uh, over België? Nee, nee, nee, nee, kom er eens even bij. Kijk, uh, het, het is zo, het is. Dit is het moment voor een racistisch grapje. En jij mag dus niet zitten. Nou. Nou. Want jij bent een hindoe staan. Nou moet je houden. Nee dat vind ik niet oké. Okay. Dan word jij nu hindoe zitten. Je ja. wordt nu hindoe zitten. Ik ga niet in de kleren maken zitten. Je, je wordt hindoe zitten. Nee. nee. Nee, maar hier, ik uh, ga ik heb een stoel uiten, voor je. Hoor. Ik heb een stoel voor je. Ik ga mijn handschoen uit. Je moet ze aanhouden nee. als je echt wil slaan, want anders <laughs> laat je misschien sporen achter. Oh. <laughs> ga nou even zitten man. Nou, dit racistische grapje, dat lukte dus ook weer niet. O, o, en indoer zitten, het is een ja. Nou, <laughs> ja. Ik ben er niet. Ik, ik denk dat ik toch uh, gewoon een actiegroep ga beginnen tegen alle heterofielen op oh. deze wereld. Nou. Nee. Ja, dat denk ik. Nee, vind ik niet eerlijk. Vind je niet eerlijk? Nee. Dat is stuitend. Stuit nou, maar tegen de borst. Ik, ik weet niet of je, je... Hebben jullie het woord wel eens gehoord überhaupt? Hè? Weet je wat het betekent? Ja, het is zo. met heet, toch? De, het is sowieso heet, maar... Heet. Het is met hetero-heet. Ja, zoals sambal. Zet dat. dat? <laughs> het is een mens met sambal. hetero Kijk, hey, hey, hé hey, hé. Hey, hey, hey, hey, hey. Kijk, en, en dan ben je echt in uniform. Ja, ja, ja, ja. <lacht> ja? <lacht> Bijna het begin van de grap, hè. Een jood en een hindoe die zitten in een kamer. Nou, nou, no, kom, erop. No, kom, erop. No, kom, erop. kom maar grap. op. Kom maar op. Kom maar op. Kom maar op. moet ik de rest van die grap gras. ook horen. <lacht> ik wil het nu horen. En twee blanke kaaskoppen die zitten ernaast. Nou, nou, nou. No. <lacht> en, en. Nou, het gaat vanavond dus op de chat vooral over bossebollen. En uh, laat ik daar nou ongelooflijk verzot op zijn. En in Utrecht had je ooit een keer één bakker. En die maakte echt geweldige bossebollen. Maar die bakker is er dus niet meer. Zijn dat niet, zullen uh, zeggen, volwassen negen zo? Uh, nee. ik, ik, uh, oppe, sir, ik weet niet, maar daar heeft uh, de firma Buis, <laughs> he, die deze origineel leverde, heeft daar zelf.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 Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Shit, oh oh oh oh jij oh te oh Jij krijgt oh oh voedsel oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh uh, je hebt nu helemaal alle tijd. Je, je moet wel gaan staan. Uh, want anders kun je... Een... Nou, oh nee, je was net hindoe zitten geworden. Oh, sorry. Sorry, blijf ja, zitten. Jezus. Ja. Man, ik zit net. Ja, pas maar op. Kijk dan. Hij zit net. Je ziet hem niet eens in veel. Heel schimmige... Dat is wel heel schimmige WDRO-TV. Dit is geen WDRO-TV. Nee? nee, nee, dit is echt geen WDRO-TV. Nou, hé, <coughs> hey, maar dan zit ik hier verkeerd. Ik uh, was op zoek naar WDRO-TV. Oké. Okay. Ja, dit is, uh, dit is... Uh... Wat is dit dan? De, de, de... Dit is geen Radio. Nee. Ja willemdenradio.com bedoel, dit is, dit is gos. Wat? Ja, oké. Je kan nou even meezingen. Kijk, nou, omdat jij het zegt. Zing zet even, even mee, mee. Kom, kom op. In, in ja, we zitten in de gos nu. Oké. Okay. Hallo, gos. Wat? Gos? GOS. GOS. GOS. Oké. Okay. Ah. Het was echte liefde. Ja. Waarom van uh, dit spel? Leuk dat jullie er ook zijn. Het is uh, net 12 uur geweest en dus is het 19 maart. En, en Burger speelt de Teremin. Dat kan iedereen zien. Ja, die, die speelt de Teremin. Ja, ja. Jullie denken dat je gitaren hoort, hè? Maar. Dit is dus de Teremin van uh, Burger is er heel goed in. Dat, dat, dat kun je wel horen ook. Geweldig. Burger, ik, ik ben zo blij dat ik je ken en, en dat ik gewoon ja, kan bluffen met, uh, ik ken de grootste teramin virtuoos van deze hele Hou je tegen me in de gaten man. Misschien? Wat overnemen. Gewoon dat je gewoon, die teremin heb ik nou wel gehad. Wat heb ik gehad? De teremin. Nou, zullen we weer gitaar gaan spelen? Ja, mee? speel gewoon maar gitaar. Nou. Want het is... Ja, nou. nee, sorry, maar. Ik wil meer. Wie vond mooi? Meer! Blijf ze... jij nou maar eventjes rustig zitten? Nou, dat zeggen ze anders hè. Wie ik, vond het mooi? Ik, ik heb liever echt. Wie, wie gitaar vond het mooi. mooi? Wie vond het mooi? Wie vond het mooi? Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb liever echte gitaren en uh, ik zet die tiramin uit. Nu. Nee. Ja, ik zet hem uit. Nee. Kan niet. Hop, hier heb je de stekker. Ja, dat moet je even over nadenken. Hè? Want normaal zeggen ze de stekker eruit trekken. Maar ik geef je de stekker. Ik kan mijn sluier aan doen. Oké. Okay. Ik eh... Uh, ik eh... Uh... Maar stel je voor mensen. dat je nou gewoon een, een, een, een wat steviger ondergrond neerzet. Nou, ik vond hem geweldig hoor. Nee, nee, nee, maar ik, ik, ik wil even, laat mij nou even. Kijk, ik, ik wil een onmogelijke uh, vraag stellen in de hoop op een onmogelijk antwoord eigenlijk. Dus uh, stel je voor... Jij speelt een, een te gekke basis voor een, een, een nummer wat hij ook kent. Dus niet zomaar iets saais wat je net deed, maar gewoon een, een lekkere basis uh. voor, voor iets wat hij ook kan. Maar hij heeft nu geen gitaar. Hij deed goed hoor. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben op ignore gezet en nu is hij de enige! Hoi Bas! like. Ik was zo slecht nog niet. Ik was beter. Ik was beter. Ik maar ik, ik vind vond. het een ontzettend leuk ding. Ja, ik ook. Dat klinkt goed, hè? Ja, het is gewoon een, een echt ding. Zonder enige klankkast. Op ja, een ja. of andere manier. Aan dit apparaat ligt het niet. Nee, het, het komt omdat jij erbij bent. Ga nou even zitten. Hindoe staan. <tankt> Hindoe staan. Ik vind het toch een beetje raar. <tankt> een soort van En nu gaan alle Hindoe's staan. Ja. <tankt> <tankt> o oh jee, o oh jee, o oh jee, o oh jee, o oh jee. Stop toch. sta ik ook. Nou. Weet jij nog een Turkse Slager? Salam! Oh Ah ja. Glamalé. dat is. Oh, dat is in zitten. Daar Ga even zitten. Ja, ja, ja. Turkse Slager. Oh, nee. Oh, nee. En, en daarna schakelen we over naar Herman. Herman. Herman. En man slaapt nog. Ja, het is echt niet gestemd dus. of zo. Dat is juist ja mooi. Ja, swing in twee heren, twee looie weer. Want heel lang lang vanuit. Ja. Nog Nu nieuw laat ik zo zeggen. Tenminste, waar ik zit. En dat was dan Moonlight Serenade. Ik dacht, laat ik het even weer met Joachim Miller maar beginnen. Met de Moonlight Serenade. Want misschien schijnt het op de maanden. weer. Dus dat komt misschien. Dat There was magic abroad. En dat ging ik juist niet spelen, want ik had iets anders. Klaar. En uh, ja, dat komt toch goed bij. Zo, so, uh, even kijken bom. En dat zal wezen nu. Ja, ik heb, ik, ik heb eens een beetje zitten denken: zo, zullen we met een mooi marsje, een eh, St. Louis Blues Mast, of, eh, ja, American Patrol? Eh, ik denk dat ik American Patrol, nou, waarom American Patrol, denk ik? Gaat ja, die Herman dan nou een klein beetje met. De, nee, het is ook omdat er weer voor het eerst sinds jaren. ...weer Amerikanen hier zijn... ...die ook hier komen... Ja, ...wel... ...nu Zeelandse legers een beetje... Op, ...op pijl te brengen... ...en dat is een... Uh, ...zijn wat uh, mariniers... ...van het Amerikaanse leger... ...die hier komen... ...en ja... Het, uh, ...want in, in de laatste oorlog... ...waren veel Amerikanen... hier ...die hier op rust kwamen... ...of hier in een ziekenhuis... ...in een hospitaal kwamen... Als ze gewond waren, dat, uh, maar dat is natuurlijk allemaal voorbij. Ah, genoeg gekletst, daarom is het American Patrol. Mm -hmm. zo zijn we dan uh, gekomen aan de, de eerste twee nummers van dit programma. Ik, ik, ik zit nog een klein beetje zo in de met wat ik uh, over de laatste uren en zo, uh, zo gezien heb op de chat. En omdat dit een muziekprogramma is zal ik er maar niks over vertellen. Ik uh, mag u wel, wel vertellen hierbij dat ik wel had gepland om dit het laatste programma te maken. Maar nou, ik heb het dan, dan gezegd. Hè, of ik er nou uit ben of niet. Dat, dat maakt geen verschil. Dus ik dacht nou ja. Eh, gewoon doorgaan voor eh, de meeste mensen die het wel leuk vinden. En waarom zou één of twee mensen nou zoiets eh, eh, in de bar. In de warm in de, in de maken. Dus dat is niet nodig. En eh, daarom ga ik maar gewoon rustig verder. zover ik het kan. Dus... Eh, nou, als de Vorige week was het ook St. Patrick's Day en dat is natuurlijk uh, een speciale dag voor, voor de Ieren en uh, ik heb eens een keer een fles Ierse whisky gekocht, de eerste keer dat ik dat had en dat vond ik wel lekker en ik kreeg er ook cadeau bij een, een, uh, een cd'tje wat was getiteld A Jamison Jazz. <hums>